Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere landen sturen zware wapens naar Oekraïne. Duitsland stuurt 50 luchtafweertanks, zodat Oekraïne zich kan verdedigen tegen Rusland. En Nederland heeft panzerhowitzers toegezegd. Dat is zwaar geschud, maar dat is ook nodig, zegt minister Ollongren. We hebben nou, een week of wat geleden gezien dat de oorlog eigenlijk in een volgende fase is gekomen. Waarin Oekraïne ook vraagt om andere uh, wapens, uh, zwaarder, omdat ze dat nodig hebben hebben nu voor de, voor de verdediging van, van Oekraïne. Oekraïners moeten wel nog opgeleid worden om ze te kunnen gebruiken. Rusland draait morgen de gaskraan naar Polen dicht zegt het Poolse gasbedrijf. Volgens het bedrijf is dat contractbreuk. Rusland doet dat mogelijk omdat Polen niet in Russische roebels wil betalen voor het gas. 60% van het gas dat in Polen wordt gebruikt komt uit Rusland. Volgens de minister zit er nog genoeg in de opslag mocht de gaslevering morgen echt stoppen. In Axel in Zeeland ging een man er op een merkwaardige manier vandoor nadat hij met zijn auto over de kop sloeg. Hij klom uit de auto en sprong in het water toen hij de politie zag. Die wist hem eruit te vissen. De man is meegenomen naar het bureau voor een blaastest. Later bleek dat er in de auto nog een kindje zat. Die is nagekeken door de ambulance. In Mexico zijn zes nieuwe kikkersoorten ontdekt. Ze waren nooit eerder opgevallen, want ze zijn superklein. Sommige gevonden kikkers zijn maar 11 mm lang. En zulke kleine kikkers kwaken natuurlijk ook niet zo hard. Het lijkt meer op het geluid van een voetgangerslicht. Ja, het zijn trouwens niet de allerkleinste kikkers ter wereld. Dat is een soort uit Papua-Nieuw-Guinea die maar 7 mm lang wordt. Het weer nog, vanavond en vannacht koelt het behoorlijk af, op sommige plaatsen zelfs tot het vriespunt. Maar in de dansende massa's in de binnensteden blijft het prettig. Verder kan het mistig worden, morgen lost dat allemaal snel weer op, dan wordt het 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ADB.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 Een ander thema is natuurlijk de uh, jazz standards. De, uh, ja, de hele bekende, zou ik maar zeggen. En ik doe dat in alfabetische volgorde, dus ik heb nog een poos te gaan. Ik heb nu een aantal met de letter B uitgekozen. Nou, Beel uh, Street Blues, Besson Street Blues, Billy Bounce, Blue in Green. Nou, te veel om op te noemen natuurlijk. Uh, trabone komt ook nog aan bod vandaag. En uh, ja, ook een beetje Zuid-Amerikaanse klanken... Uh,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 and dice rule the back of the room Cisco on ice always a race prize women in heels heels heels and every color she feels this joint's gonna blow your mind the drums beat Oh, de rest zie ik zeer kan waarderen. Wat een stem, zou ik altijd zeggen. Uh, ja, dan gaan we luisteren naar iets helemaal. ZFM, yes. En dat, dat is de bassist Oscar Petty Ford. volgens mij iemand in Amerika geboren. Veel in Duitsland gezeten. En hij heeft ooit een, een LP opgenomen. de uh, last recordings in de, zest, in de volgens mij in 1960 opgenomen in Kopenhagen. Daar wil ik een, een, een stukje van draaien.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 Moidi.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 Sigh goodbye To all we've ever had Alone Where we have walked together and you oh, the fire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 Maar uh, Ico Hamilton heeft ook een leuke cd gemaakt, vond ik dat. Uh, en uh, dat is uh, een cd'tje, dat, dat, uh, daar staat het nummertje Truth op. Dat deed hij samen met uh, Eric Dolphy. En uh, ja, het zelf speelt natuurlijk de drums. Komt het, Truth.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 Seit ein paar Wochen rufe ich sie nicht mehr an. leukste, leuke vind ik dat van Kitty Hof. Uh... ZFM, yes. Ja, ik heb iets van Oscar Petitfort gedraaid. En wat ik nu op de draaital heb gelegd, is een cd met een eerbetoon aan Oscar Petitfort. En uh, dat is uh, gemaakt door Erik uh, Friedlander. Uh, het titel van de CD is Oscar uh, Calypso. En daar uh, staat allemaal muziek op van uh, Oscar Pettiford. En uh, ja, de deze meneer uh, heeft veel samengespeeld met uh, Al Seidman bij Dave Douglas en bij John Zorn...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 Thank you.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 Postel, een cd gemaakt die, uh, waar ik ook nog iets van wil draaien. Uh, Maria Postel. Even kijken. Hier. Make, me a rain. Make Me Rainbows heet het. Uh, het, het. Het komt van de cd Maria Postel with Dave McKenna en Don Thompson. 2008 inderdaad. Make Me Rainbows. together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 Ja, we gaan hem afsluiten tot de klok van 11 uur... voor een tweede uur ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alko B. De die jongen die hier op de fluit speelt is natuurlijk Erik Dolphy. Dat hoor je wel. See you.